Een voorspoedige start. Wacht algemoet met het MS Journaal. Polen heeft de Raad van Europa gevraagd te kijken naar de omstreden veranderingen bij het Poolse Constitutionele Hof. In Europa is er harde kritiek op de veranderingen bij het Hof. Zo zijn er vijf regeringsgezinde rechters benoemd en wordt de macht van het Hof ingeperkt. Tienduizenden Polen hebben de laatste weken gedemonstreerd tegen de plannen. Ook onder andere Eurocommissaris Timmermans vroeg om uitstel van de veranderingen.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 Rechters moeten de nieuwe verkiezingsdatum nog goedkeuren. De winkels van VND in Laplace blijven zeker nog open in januari en februari, zeggen de bewindvoerders van de winkelketen die uitstel van betaling heeft gekregen. Werknemers worden de komende maanden ook gewoon uitbetaald. Volgens de bewindvoerders hebben zich tientallen belangstellenden gemeld voor de winkels. In de loop van volgende maand moet duidelijk worden wat er verder gaat gebeuren met VND.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 Met nu, nu. alternatief FM. boot met het NOS-journaal. Rusland gesloten over de beteugelen van de crisis in Oekraïne. Ze zijn het er na lang overleg over eens geworden... dat alle illegale gewapende groepen in Oekraïne de wapens moeten inleveren. De partijen vinden ook dat de pro-Russische betogers... bezette gebouwen moeten teruggeven aan de overheid. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... wordt gevraagd om te bemiddelen in de crisis in Oekraïne. De Russische minister Lavrov bepleitte na de besprekingen voor decentralisatie in Oekraïne, waarbij de regio's meer te zeggen krijgen. De Amerikaanse minister Kerry vindt dat de woorden nu wel onmiddellijk moeten worden omgezet in daden. Oekraïne kan volgens EU-buitenlandcoördinator Ashton blijven rekenen op financiële en politieke steun uit Europa. De vakbonden hebben een akkoord bereikt met Holland Casino over een sociaal plan voor werknemers die moeten vertrekken. Morgen leggen de onderhandelaars het akkoord voor aan hun kaderleden. De afgelopen tijd werd actie gevoerd voor een goed sociaal plan voor overtollige medewerkers. De bonden verwijten Holland Casino wanbeleid. Eerder vandaag kwam naar buiten dat Holland Casino afgelopen jaar een recordverlies leed. De PvdA heeft minister Opstelten om opheldering gevraagd over de situatie in de Haagse wijk Duindorp. Allochtonen die in de wijk komen wonen worden stelselmatig weggepest. Ze worden bedreigd, hun ruiten worden ingegooid en er worden racistische leuzen op de muren gekalkt. pvda kamerlid Marcus noemt het racistische geweld ernstig. Hij vindt dat justitie alles moet doen om de daders te vervolgen.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 Het weer overwegend bewolkt en geregeld een bui. Vannacht droog, morgen af en toe een bui met ook wat zon. Met 11 graden is het wel aan de frisse kant. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM met nu Alternative FM. meteen ook de opening van dit tweede uur Rock, Paper, Sisters van uh, Ganna Ganna die uh, in december 2013 haar uh, albumpresentatie hield in de kleine zaal van uh, Paradiso. Daar waar ook Rogier Pelgrim een maand later ook uh, deed met uh, het uh, album Roll the Dice... waar hij op dit moment een, uh, ja, een soort tournee meedoet uh, Namelijk uh, de Pelgrimstocht. Uh, zover is uh, bijvoorbeeld jullie uh, nog niet... Uh, die jongens moeten uh, uh, nog uh, het uh, een en ander doen. Maar uh, vanavond al uh, zitten wij hier gewoon te genieten met uh, de eerste twee nummers... Uh, die ze al hebben laten horen in het uh, afgelopen uur. Maar straks uh, gaan wij uh, nog uh, vragen of ze uh, nog drie nummers uh, uh, hier willen laten horen bij uh, Alternative FM. Dus dat uh, gaan we zo dadelijk doen. Maar eerst uh, gaan wij aandacht besteden aan het uh, album wat uh, Steven Simmons heeft uh, uh, mij opgestuurd... En niet alleen opgestuurd, maar ik moest hem ook even uh, oh, uh, in de buidel tasten om aan te schaffen. Maar zo uh, moeilijk is dat allemaal niet. En dat uh, album dat heet What The Midnight Swallows Hole. En het zal mij niets verbazen als hij dat album ook hier in Nederland uh, gaat uh, promoten in het uh, najaar. Want meestal komt hij dan uh, in het uh, najaar van het uh, van, uh, van, van jaar dan in Nederland om hier en daar wat uh, te spelen. En uh, een van de nummers die mij al aardig uh, mee bezig heeft uh, gehouden... was uh, het nummer Leader of the Man. En uh, dat, dat nummer dat, uh, ga je nu uh, hier uh, bij Alternative FM beluisteren. My brother's family settled on Hackers Creek. They lived there in August Six months and a week the Shawnees raided the camp We heard there were sixteen slain So we rode out at dawn In the late September rain settlement was burned My brother lay down But along the water's edge I heard a baby cry I walked over to the creek And I laid down my gun The cattails along the water lay my brother seven months old in this world alone my brother's first born so we raised him as our own for years He worked with me down below Arden Ridge, Chris me along Tiger across the Mosfield Bridge. We raised him upright in the ways of the Lord, the helmet of salvation, the spirit as his. We spread the faith from an early age And we saw we had no fears In time he grew in wisdom Well beyond his years The chosen path that he walked The road unseen to some When he turned seventeen He knew his day had Galloway to the Tiger, he's been riding ever since the chosen leader of men, his name was Levi. Dus deze Steven Simmons, die we ook hier in Zandvoort hebben gehad. Hij heeft zelfs nog één nummer gespeeld in onze oude studio. Het kleine, kneuterige oude studiootje wat we, wat we hadden. Um, ja, Je hoort ze al een beetje weer op de achtergrond uh, zich allemaal een beetje weer warm spelen. Julius, vanavond live uh, bij ons uh, in de studio. Uh, vorige week hadden ze nog een, uh, een optreden in de P60, toch uh, Koen? Zeker weten. Ja, dat dacht ik al. En uh, dat was uh, nog goed bevallen, neem ik aan? Ja, het was, het was, uh, er waren, ik denk, toch, totaal toch wel 13,5 man. Maar voor de rest was het... <lacht> nee, nee, het was nee. wel leuk. Want kijk, ja. weet je wat is... Als je het toch op een gegeven moment op platen brengt... dan moet je wel een beetje ervaring opdoen met spelen. En voor ons was het gewoon te gek om even op zo'n podium te staan. En uh, de mensen die er waren vonden het volgens mij wel lekker. <lacht> <Dat lacht> ja, daar gaat, ja, gaat het uiteindelijk toch wel we op, ik. Jullie 13,5 fan erbij, dus dat is top. Nou ja, we zien het uh, aan de duimen op, uh, op de Facebookpagina van Julius, denk ik, eh, toch? Zo is het. Nou, ja, goed. Uh, welke drie gaan jullie uh, spelen? We beginnen met uh, I Can Get Enough. I Can Get Enough, ja. Julius. Al stiekem uh, van tevoren afgeluisterd. Maar dit is ook wel heel erg mooi hoor. Zo heel klein gemaakt met ah, dat paar gitaren. Dat, dat <laughs> maakt het toch wel... Uh, ik denk dat jullie gewoon ook... Uh, huiskamers, uh, dat moeten jullie gewoon kunnen doen, nou, denk ik. Doen, dat moeten jullie doen. gewoon doen, ja, denk ik. ze als eerst bij jou, ja. Okay. Is geweldig, ja. Als we komen. ja, dat is, uh, dat is goed. Uh, tweede nummer, uh, Koen. Je ja, mag hem weer aankomen. Dat is eigenlijk gewoon de eerste single. Onze eerste single heet uh, Back to the Days. En eigenlijk is het een beetje een terugblik naar alles wat wij... Uh, Vroeger gedaan hebben. Dat zal je ook in de clip zien. Dat is wel heel leuk. Dus check hem vooral als je naar Julius Music gaat. Dan kun je hem daar bekijken. Op ons YouTube-kanaal. Het eerste liedje heet Back to the Days. Wij zijn uh, erg uh, blij met, uh, met de drie heren uh, hiervoor uh, voor ons. Het, het, uh, het is inderdaad Pacto de Zeker als het gaat om. Uh, nou ja, van alles uh, wat je net in dat eerste uur zei over de jaren tachtig. Het dat hele filmpje komt uh, weer terug. Dus. Uh, ja, goed. Dat is ook precies ook waar dat nummer naartoe. Uh, wat je met dat nummer ook bedoelt, volgens mij, toch? Precies wat we ermee bedoelen. Dat dacht ik al. Ja. Het, uh, het uh, laatste nummer van dit blokje van drie. Ja. Ja, het laatste nummer dat heette uh, Give it up. En uh, die gaan we gewoon voor jullie spelen. <laughs> dat heb ik goed Zien Laat het horen: 1-2-3-1. Niet opgeven, jongens. We beginnen net. Dus. Uh, <laughs> Goed, dat uh, waren ze eventjes uh, voor het moment. Uh, straks uh, gaan we. Kijk, dan denk ik nog eentje. zo ik nog spelen? Ja, voor jou het Oké, okay, nou dan gaan we eerst nog even twee nummers draa draaien. En dan uh, gaan we nog even de, de uitsmijters straks uh, naar, het, uh, naar het blokje van twee. Ja. Uh, het is, dit, dit is wel een beetje actueel. Uh, heb jij van de week de, de, de krant gelezen. En heb jij gehoord dat Bisschop Gijzen iets stouts heeft uh, gedaan? Het zal toch niet met die bisschoppen. Ja, het iets met die Rooms-Katholieke kerk. Maar ik heb een liedje, dat is gemaakt door Jan van Piekeren En Jo Frans, dat zeggen jullie nog niks. Maar als je het gehoord hebt, dan ga je dat nooit meer vergeten. Dat nummer heet Kerkgeheimen. Luister zelf. Kerken zijn op slot, paniek tot aan de hemelpoort. Het maakt niet uit met wie je praat, zolang je jezelf maar hoort. Alle kerkgeheimen wankelen, voor veel te laat. Het vlees te zwak, hoogmoed, naar de val. Op slot paniek tot aan de hemel boort. Het maakt niet uit naar wie je bid, als je jezelf maar hoort.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 in the ground. Dat was er helemaal. Uh, Lori Lieberman met uh, het uh, nummer uh, Warner. Het uh, nummer wat ze gecoverd heeft van de 3 J's. Inderdaad, uh, die. Dat, uh, dat is ook nog breed uitgemeten in RTL Boulevard. En uh, het leuke van Lori Lieberman is, is dat zij 26 en 27 juni uh, gaat optreden... samen met de 3 J's in Caprera van uh, het uh, Opluchtheater in Bloemendaal. Dus het, uh, het uh, ziet er heel erg leuk uit. En wellicht, ja, je weet het maar nooit ga ik eens even kijken of ik uh, mijn licht op kan steken om een uh, om microfoon onder de snuffers van Lori uh, te stoppen. Je weet maar nooit waar het, uh, waar het goed voor is. Okay. Hè? Oh, ja. Oh, ja. Wat zeg je, je Koen? Ik heb vast al voor elkaar. Ik weet het niet, maar uh, het uh, er schijnt mij een hoop te lukken dit, dit, dit jaar. Dus. Um, goed, uh, nou je hebt de stem van Koen uh, Brouwer alweer uh, weer gehoord uh, achter de microfoon. Ja ja, Want uh, het laatste nummer van Julius uh, wordt uh, gespeeld. Uh, uh, jullie hebben er nog eentje, dus uh, ja, nog een klein toegiftje. We hebben er nog handenvol maar we gaan er nog eentje doen. Nog eentje? Welk is het? en nummer heet Love. Ik ga aftellen. 2, But you still De laatste toon was dat ja. gaat over de liefde. Nou, als dit uh, geen mooie zomer meer wordt, uh, dan wil ik het ook niet meer in ieder geval. Wij gaan ervoor in ieder geval. Ja. Lijkt me wel duidelijk. Uh, wij gaan uh, weer even muziek uh, draaien gaan ze zo direct nog even uitnodigen... om hier bij deze drie praatmicrofoons zo dadelijk te komen. Uh, dit was uh, het, uh, het live uh, muzikale gedeelte van, uh, van Julius uh, straks. Uh, dus nog even de afsluitende babbel. Maar eerst hebben we natuurlijk ook nog hele leuke muziek uh, nog klaarstaan. Een van de, de, de bands die op dit moment heel erg... Goed, hun beste doen in Nederland. Dan hebben we het over My Baby. En My Baby Lost Voodoo is het album. En ik blijf die toch het meest gave nummer van het, van het album vinden. En dat is Money Man. Oh, you're Money Man. Like a rattlesnake in this world. No snake in this world I threw up my hands And I solemnly swore It don't need me changing times It revolves everywhere I go It's a dry old spell Everywhere In this world, oh, you're Monday, babe. Like a rattlesnake in this world. We'll Dat waren ze dus. En dat was uh, Lavalou, een van de dames uh, van de uh, Ladies of the Lowlands. Die, uh, die heb ik uh, gelukkig nog eens een keer uh, voor de microfoon weten te strikken toen ze bij. Uh uh, sounds in Haarlem was, uh, heren, want uh, als we het over platenzaken hebben, dan uh, ga ik het ook even van een kleine vooruitblik uh, doen op zaterdag. Dan hebben we Record Store Day. Uh, yeah. Gaan we nog yeah, iets uh, yeah. van jullie uh, horen of uh, zijn jullie niet ergens uh, gevraagd of, of uh, wat dan ook? Nou, ja, we, we, ja, wij hebben nog niet echt een plaat uh, te verkopen, dus... Uh... Dat is nou jammer! <laughs> ja. dus een, een klein dingetje! Een kleine detail. En, een kleine ja. kleine. en we trainen natuurlijk zaterdag al op. Ja, oh, ja? Ah, klopt. Ja. Muddy mates, Muddy mates in Sparenwoude. Sparenwoude. Dat ja. is hier in de buurt. Dus is ja. uh, steenworp afstand. Stel ja. ze het leuk vonden, dat die moeten zeker even komen kijken. Ja. Ik denk dat er, er toch wel, als na vanavond, dat er toch wel een aardig wat mensen uh, misschien er nog wat op af kunnen oh, uh, komen. Je ja. weet maar nooit. Op vier uur zaterdagmiddag. Ja. Ja. Vier uur zaterdagmiddag. Julius in Sparenwoude bij Muddy. Muddy mates, Muddy mates. Ja, op de recreatie, ja. Oké, okay. dus dat, uh, dat is. Uh, uh, dan, uh, dan wordt er natuurlijk ook uh, nog de laatste hand gelegd aan uh, debuutalbum, neem ik aan. Het is al klaar. Het is al klaar. Maar het is geheim. Het is, een nee, we we is, dat, is dit het geheim van Zandpoort Noord? Bij wijze, in, een, in een Kluis in Zwitserland daar heeft Richard ons mee geholpen. Het is allemaal helemaal goed. Maar we hebben wel een beetje verstopt. Want kijk, het ding met zo'n Alm is, als wij hem nu loslaten. Ja. Dan heeft iedereen meteen kunnen ze al liefsen. En het zal waarschijnlijk wel een boost opleveren voor de publicity, zeg maar. Ja. Maar we hebben, vinden wij, een hoop single-kandidaten op het Alm staan. Ja. En dan willen we gewoon. Die willen gewoon één voor één weet je zo, hé, hier is een liedje. Ja. Als mensen daar enthousiast voor worden, willen ze het volgende liedje ook weer horen. En dan op een gegeven moment is daar die plaat. En dan zit iedereen, staat erop springen. Terwijl nu... Toch eigenlijk dus het we, gaan nu, we gaan het een beetje ik snap strategisch uitbouwen, ja. jij, jij, jij gooit elke keer een stuk groot vlees in daarheen en dan Precies. komen er een soort honden op af Precies. en die uh, gaan er een beetje trekken. Ja. en dan uh, gaat er een van de radiestationen ja wij hebben de nieuwe single van Julius, ja, ja dag, dat, dat we hebben hier die, al door de, de opvolger uh, en dan nee, nee, nee, wordt nee, nee, de volgende al in een De volgende single komen wij gewoon weer promoten bij jou, <laughs> bij deze beloofd. Nou is goed, is goed. Dus aan die afspraken ga ik je graag ja, herinneren. Het staat op de even, <laughs> dus dat komt helemaal goed. Dus, uh, ik heb je net al een persoonlijk bericht gestuurd. Natuurlijk, dan weet ik dat al. Goed, goed uh, nou ja, hoe uh, was het? Vonden, jullie het? vonden jullie het leuk om eventjes ja. Dit, ja, ja, super even dit voor te uh, Ja, te gek. Ja? We vonden het heel tof om te doen. Ja. Ja, het is, dit is natuurlijk wel even wat anders dan uh, met een uh, bandsetting uh, te spelen. Ja, dus ja? dat is voor ons ook weer uh, een uitdaging. Ja. Maar, uh, is, het is het leven niet alleen maar een uitdaging, uh, Michiel? Nou... beginnen wel. <lacht> weet dus, hè? Ik weet het niet. <lacht> nou. Of, of, of, nou ja, dat kan toch zo. Ik bedoel, elke keer uh, dat je ergens uh, denkt van, uh, nou ik wil dat wel weer beter uh, wordt dan uh, de vorige keer. Zo ja, Die zegt die instelling? Dat zegt iedereen toch? Dus, ja. uh... ah, ik denk ook met onze muziek, zolang het er een uitdaging blijft. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Het is altijd met, met als je zo'n plaat brengt. Nu is het toch helemaal zo fris en leuk. Mm -hmm. en op een gegeven moment heb je die liedjes allemaal 353 keer gespeeld. Dan zit je wel zo van, oké. Okay. Maar ik denk zolang we het in ieder geval voor onszelf leuk blijven houden, en dat gaan we zeker proberen de komende tijd. Als, als ik jullie zo bezig zie, dan zit er gewoon een goede chemie, een goede sfeer. Ik denk dat jullie je geen seconden vervelen met, uh, met elkaar. Nee, het is altijd lachen. Ja. zijn juist blij het is, het is, als we, weer... we muziek mogen maken. Ja? Ja. ja? ja. echt. Is er niks leukers dan muziek maken? Ja, er zijn wel een paar dingen leuk. Ja, ja. ja. ja. Ik weet ja, het niet meer aan, de aan de de de de vijf. Ja. ja, ik Nee, nee, ja, nee, het is echt wel echt. Maar vooral muziek maken met goede mensen. Dat is wel echt, echt. Want je hebt zoveel mensen die muziek maken. En het is niet altijd even leuk. Zeg. Je moet elkaar ook kunnen voelen. En je moet een chemie hebben. Wat je zegt ook. Met, ja. Dat je elkaar, dat je als je speelt, dat je eigenlijk alleen maar naar elkaar hebt te kijken. Dat je precies weet wat je bedoelt. Mm -hmm. Maar dat kost tijd. En dat moet ook iets zijn wat gewoon van, van het begin al is. En ja, nou, ik ben heel blij met deze boys. Want ja, we maken nu al vijf jaar muziek, maar we hebben nog steeds naar zin. in. Dus het is... Uh... kan je nog wel een aardige anekdote verklappen? Maar het was ooit... Oh, uh, ja. Nou, het, het is geen Nederlandse band. Maar wel een hele grote superband. Met Teleka, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld James Hetfield en Lars Ulrich, ja, die, heel die, de, die hebben heel veel ruzie en dat ging echt niet alleen om de zweetvoeten van Lars Ulrich, want werd er werd ooit eens een keer gezegd, wat heeft jou het meest gestoord aan die James, uh, James Hetfield? Ja, uh, de smeetvoeten van uh, Lars, <lacht> dat, zo, zo, zo, zo, zo ging dat Ik geloof niet dat dat uh, de smanensang van, uh, van Metallica is geweest, maar, uh, dat, maar dat, je moet het wel met elkaar uh, Uit, uitzien nou, te houden. Ja, ja. ja. Ah, voorlopig gaat het prima. Ja. Ja. <lacht> Gewoon niet te vaak bij elkaar langskomen. Uh, <lacht> Dan hou je het wel vol, denk ik. Ja, maar stel dat, uh, dat jij nou, uh, nou iets hebt, en, of, of Erik heeft iets... Hij, uh, luister, Koen, ik heb, ik heb wat. Dan, dan, dan ontkom ont je er toch niet aan? Als je hem een dag ervoor al gesproken hebt... Uh, maar wij, dat, wij uh... zijn geen vrouwen, hè? Dat scheelt. Nee? nee, natuurlijk. Dat scheelt ja, Nee, maar kijk, als er iets is, dan spreken we het meteen uit. Ja? En in principe is er eigenlijk nooit wat, want... Ja, wat zou er moeten zijn? Je maakt muziek met elkaar, het is gezellig. En uh, dat is het, weet je ja. wel. Dat is het, tot nu toe nog. Ik bedoel, op het moment dat we dadelijk misschien allemaal dingen gaan gebeuren, we gaan toeren, dan zullen we er vast wel... Momenten zijn het er wel iets, maar dan, uh, dan checken we het dan wel in. Uiteindelijk wel. Uh, nog even voor uh, nou ja, de, de Facebook-pagina hadden jullie al. Ja. Ja. Er is ook een website. Uh, ja. uh, inmiddels uh, ja, die is die al een lange tijd actief, neem ik aan. Hè? Ja, uh, uh. Uh, onze website is uh, julius-music.nl. Ja. Mensen kunnen ons op Facebook toevoegen op Julius Music. Ja. En we zitten ook sinds. Uh, van de week zitten we op Twitter. Yes! En dat is ook Julius Music. Dus volg ons toe! Volg ons, volg ons toe! toe. En, en kijk op ons YouTube-kanaal, want we hebben nu nog maar één filmpje, maar er komen er snel meer. Ja, die filmpjes kan ik dan weer gebruiken voor een stukje bij mij op mijn website. Kijk! Voor, oh, okay. Dan, dan, we voor, maar, dan, dan we uh, doen we het voor, ja. Dan doen we het voor! Ik beetje mezelf een beetje bevlekkerd <laughs> 106.9, maar goed. <laughs> goed. Uh, ja, ik vond het hartstikke leuk dat jullie, uh, jullie er waren. Ja. En, en, uh, hartstikke leuk. bedankt dat we mochten komen. Dankjewel. Ja, uh, ik heb het, een, het was een aangename uitzending. Uh, als het album klaar is, uh, onder de armen meenemen en uh, graag uh, nog een keer uh, wat uh, lopen vertellen. Plus uh, dan het uh, eigen werk wat jullie zelf leuk vinden. Dan uh, maken we er ook wel een uh, aardige uitzending uh, eromheen van. Maar, ik, maar, uh, uh, ik, het, ik, ik, ik kijk met spanning uit naar wat er uh, allemaal uh, de komende tijd nog uh, met jullie gaat gebeuren. Nou, toch bij ook. Goed. <laughs> en we houden we ze... jou in de gaten, ja. Dank Lekker. Je, dank je, dank je wel. Uh, dat waren ze, de heren van, uh, van Julius Koen, Michiel en Erik. En uh, ze zullen zeer binnenkort uh, wat van zich laten horen. Uh, wij gaan afsluiten. Het, uh, ik heb nog één uh, nummer heb ik nog, uh, nog klaarstaan. En dat is uh, de man die volgende week hier uh, gaat komen... samen met uh, Rolf Haalveit van Holst. Ik heb het over Luc Nijman, maar dan onder de naam Electro Babies. Dit is van Luc zelf. Het nummer dat heet The Sea. En wat ons betreft tot volgende week. Dag. Sand Beneath my feet I walk Along the beach Talk